We hebben zoals verdiend tot nu toe prachtig weer gehad met onze demonstratie. Ik hoop dat het weer ook de komende half uur ongeveer nog uh, een beetje mooi blijft. Zodat wij en zodat alle burgers van ons nog even kunnen luisteren naar onze toespraken omtrent het thema tegen de instroom van de goedkope Oost-Europese arbeiders, tegen de Europese Unie. sterk tegengewerkt door de gemeente en door de aanwezige politiemacht. Het overdreven harde politieoptreden van vorig jaar heeft geresulteerd in de arrestatie van een aantal van onze kameraden en in de mishandeling van een aantal van onze kameraden met politieknuppels. Dit overdreven harde politieoptreden van vorig jaar was nergens voor nodig. De nationale beweging zoals wij hier vandaag staan, wij proberen altijd om onze en geweldloze manier naar buiten te brengen. Maar helaas is er nog altijd regelmatig Linkstuig aanwezig. Linkstuig zoals wij op dit moment luidkeels kunnen horen. Linkstuig dat probeert om onze demonstratie te bestoren en dat probeert om ons geluid, om ons geluid voor een beter Nederland, om dat geluid onbestaanbaar te maken. wederom geprobeerd om onze demonstratie een aantal belachelijke restricties op te leggen. Zo heeft deze meneer Kletsie geprobeerd om ervoor te zorgen dat wij maar twee kleine huurtjes zouden kunnen demonstreren. Meneer Kletsie wilde alle cafés langs de route sluiten. Meneer Kletsie wilde er tevens voor zorgen dat wij maar één toespraak zouden mogen houden en dat wij geen geluidswagen mee zouden nemen. Nu kunnen wij zien wat er gekomen is van de belachelijke de belachelijke maatregelen die burgemeester Kletsi voor had. Burgemeester Kletsi is niets, is niets. Gisteren zijn we naar de bestuursrechter gestapt. En wij hebben ervoor gezorgd dat wij een fatsoenlijke, een prachtige demonstratie konden organiseren. tegen volksnationalisten en tegen nationaal socialisten, komt hij helaas nog regelmatig voor in Nederland. Zo heeft de Amsterdamse politie een aantal weken terug een zeer gewelddadige inval gedaan in de woning van de inmiddels bekende cartoonist Gregorius Nekschot. Deze man heeft enkel geprobeerd om middels grappige tekeningen een statement te maken tegen de misstanden binnen de multiculturele samenleving. Waarom wordt deze man dan met behulp van een grote aantal in bed gelegd. Ook heeft men de afgelopen woensdag een inval gedaan in de woning van een van de forumgebruikers van het nationalistische webforum Holland Hardcore. Ook bij deze inval zijn er computers in beslag genomen. Het lijkt daar helaas steeds meer op dat onze machthebbers ook de laatste democratische grondrechten van ons af willen nemen. Af sinds Hebben, dat wij vrijheid hebben om onze mening te uiten met onze demonstraties. De politie, de justitie, de staat, de overheid vertegenwoordigt wel ons deze vrijheden stelselmatig afnemen. Maar zolang de nationale beweging hier is, zolang de nationale beweging in Nederland is, laten wij ons deze vrijheden niet afdenken. Niet door burgemeester Kletzi, niet door premier Balkenende, niet door de oplichter Wouterpas, door niemand, want wij staan hier vandaag. kameraden. Men is altijd aan het klagen over de nationale beweging en over wat wij fout doen. Maar men vergeet dat wij in Nederland helaas een zeer radicale kraakbeweging hebben. Persoonlijk heb ik niets tegen krakers. Ik ken enkele krakers en enkele ex -krakers persoonlijk. Maar op het moment dat ik hoor dat krakers bij de ontruiming van het pand met huisraad zoals hebben aanwezige de Amsterdam-Oost vorige week hebben krakers verschillende ruiten ingevoerd bij het stadhuis, bij de ambtswoning van burgemeester Cohen en bij het kantoor van de woningcoöperatie. Ook hebben krakers een aantal maanden geleden een groep anti-krakers mishandeld met hockeysticks en hebben zij de politie beschoten met stalen moeren. Beste kameraden, zolang ons huidige systeem, het krakenstuig, ongemoeid aan gang gaat gaan, heeft men absoluut geen recht te spreken tegenover de nationale beweging. Om te stoppen met het demoniseren van de nationale beweging. En om eindelijk eens te werken aan het aanpakken van extreem links. Iedereen heeft, mensen zin, recht op een eigen mening. Maar de mensen die ons met ons geweld monddood willen maken. Deze mensen mogen, wat mij betreft, direct opgepakt worden. Ik zal het jullie sterker vertellen. Deze mensen mogen de afgelopen. Van het fascisme, maar zij! Zij de mensen die nu schreeuwen! Zij zijn de ware fascisten! Wij staan hier vandaag en niemand, niemand van jullie kan ons onze, onze mening afnemen. Het hoofdthema van deze demonstratie is natuurlijk tegen de eindstroom van het verkopen Oosten Europese. Maar ik heb ze juist geprobeerd om enkele andere punten heel duidelijk naar voren te brengen. Het is namelijk zo, de nationale beweging tolereert niet langer dat zij gedemoniseerd wordt. Dat zij gecriminaliseerd wordt. Verte kameraden, de nationale beweging is hier vandaag. En wij hebben burgemeester Klits hier laten zien dat hij ons niet kan tegenhouden. Verte kameraden, ik dank jullie allen voor jullie aandacht. En ik wens jullie nog een hele prettige demonstratie. Hele van de